3 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Zigo hoeft ook in hoge beroep niet de gegevens van klanten te delen... met een filmdistributeur. Dutch Filmworks wilde de adresgegevens hebben van 377 IP-adressen... waar volgens de distributeur illegaal een film was gedownload. Het gerechtshof in Arnhem oordeelt dat het bedrijf te onduidelijk is... over wat het met die gegevens wil doen. Daarom weegt volgens het gerechtshof de privacybescherming... van de klanten van Ziggo zwaarder. Zigo zegt dat het bedrijf tevreden is over de uitspraak. De klanten zouden de film The Hitman's Bodyguard hebben gedownload. Het Europees Hof van Justitie heeft Polen veroordeeld wegens discriminatie. Een Poolse wet waarin de pensioenleeftijd van vrouwelijke en mannelijke rechters verschilt... is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Hof. Vrouwelijke aanklagers en rechters moeten volgens die wet met hun zestigste met pensioen... terwijl mannen met 65 jaar pensioen krijgen. Op 19 november doet het Hof nog een uitspraak over een nieuwe wet in Polen... Door die wet kunnen rechters worden ontslagen... als ze volgens de minister van Justitie verkeerde uitspraken doen. Het kabinet wil ontsnappen uit de gevangenis strafbaar stellen. Dat is nu niet strafbaar, alleen helpen bij een ontsnapping kan worden bestraft. De Tweede Kamer had gevraagd om dat te veranderen. Minister Dekker heeft een onderzoek laten doen en wijst erop... dat ontsnappingen leiden tot gevoelens van onveiligheid... en bovendien het gezag van justitie ondermijnen. De Kamer wil ook dat het strafbaar wordt om een elektronische enkelband door te knippen. Dekker weet nog niet of daar dan een apart verbod voor nodig is. Het weer. Het is bewolkt. Later vanmiddag valt er meer regen, nu al af en toe wat. Het wordt een graad of 11. Morgen is er ook eerst nog wat regen. Later is het wisselend bewolkt, maar af en toe breekt ook de zon door. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 in ieder geval uh, leeft en uh, dat is mooi um, ik um, heb in ieder geval um, denk ik uh, uh, nog steeds een... ja uh, de heer drommel is uh, net als gisteren verhinderd en de heer hermse heeft aangekondigd dat hij onderweg is uh, en iets later is mocht dat nou in de knel komen met zijn inbreng bij de algemene beschouwingen, dan zou ik met u wel nemen um, uh, Enige koe. Ja, misschien komt hij wel van het Marieveld, wie weet. Ja, dus. um, maar in ieder geval, zou ik enige coulasse van uw kant uh, euh, euh, euh, graag willen willen betrachten om hem wat later uh, uh, in het schema te zetten. Uh, het voorstel is al dus om te starten met de uh, algemene beschouwingen. Uh, we hebben daar een paar afspraken met elkaar gemaakt. Dat is dat uh, elke fractie acht minuten de tijd krijgt om zijn inbreng te doen. We hebben ook afgesproken om dat zonder interrupties te doen. We hebben ook afgesproken dat naar keuze u dat doet... van achter de tafel, dan wel van achter het katheder. En na elke beschouwing is even kort de gelegenheid... tot het stellen van vragen en interactie om op elkaar te reageren. Daarna zal de reactie van het college gegeven worden. Ik heb de collegeleden op het hart gedrukt dat ook... Kort en bondig te doen um, en in de tweede termijn kunnen dan vervolgens de moties en amendementen worden ingediend en kan daarover uh, gesproken worden en met elkaar gedebatteerd. De G4 heeft een uh, uh, uitgekiend schema gemaakt waardoor er niet de hele tijd changementen tussen de portefeuillehouders hoeven te plaatsvinden. En we gaan kijken of dat uh, net zo in de praktijk werkt als dat als we dat bedacht hebben. Um, als eerste in het kader van de algemene beschouwingen zou ik graag het woord willen geven aan de fractie van de OPZ, de heer Kramer. Sst. Algemene beschouwing oktober 2019. Meneer de voorzitter, leden van het college, gemeenteraad van Zandvoort, belangstellenden op de tribune en luisteraars en nu ook tv-kijkers. Uh, wij hebben het in Zandvoort goed voor elkaar dankzij een financieel degelijk beleid complimenten hiervoor aan het college laten wij dat voortzetten zodat de generatie inwoners na ons in een vitaal en verbonden maar ook bruisend zandvoort woont Zandvoort heeft hoge ambitie onze grote uitdaging voor nu is om deze hoge ambities goed tegen elkaar af te wegen en keuzes te maken het wordt tijd dat onze inwoners er iets van gaan merken het gaat nu ...om het omzetten van voornemen naar uitvoering... ...met kwaliteit boven kwantiteit. Betaalbare woningbouw moet prioriteit krijgen. Voorzitter, onze aandacht en zorg zit bij de betaalbare woningen... ...en in het bijzonder bij de sociale woningbouw. De woningmarkt is in een paar jaar tijd ingrijpend veranderd... ...en de wachttijden voor huurwoningen zijn fors toegenomen. Onze jongeren willen wel eens uitvliegen... ...en niet tot hun dertigste gedwongen thuis blijven wonen. En onze ouderen moeten meer mogelijkheden krijgen... ...om te kunnen doorstromen naar een meer passende woning. In Zandvoort is het voor woningzoekenden om moedeloos van te worden. Marshall hebben is nog de enige manier om aan betaalbare woning te komen. Regelmatig krijgen wij de vraag wanneer gaat de gemeente daar nu eens wat aan doen... De ambitie met betrekking tot het in uitvoer brengen van plannen om woningbouw te realiseren is groot. André Zandvoort, Badhuisplein, Watertorenplein, Korendeksterrein en de transformatie van de Mariënschool, om er een enkele te noemen. Maar wat gaan we nu daadwerkelijk in deze periode realiseren? Gezien alle procedures en participatie die bij deze plannen nog moet worden doorlopen, zien wij het somber in aan het college de vraag om nog eens kritisch te kijken... waar kunnen wij versnellen, bij welke projecten. Een ander belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar... als het gaat over de huisvesting in Zandvoort... is de wens van woningcorporatie De Kei... om hun bezit in Zandvoort over te dragen aan een collega woningcorporatie. De prestatieafspraken die daarbij onderling... tussen de woningcorporaties gemaakt gaan worden... zullen wij kritisch moeten beoordelen... ...en dienen in het belang te zijn van de zittende huurders en de Zandvoortse woningzoekenden. Ook moeten wij voorkomen dat door deze overdracht er geen verdere vertraging optreedt... ...bij de ontwikkeling van het Corendex-terrein. Zo nodig moeten wij als gemeente het lef hebben om de grond van de kei te verwerven. Aan het college de vraag om deze raad inspraak te geven in deze prestatieafspraken. Het zou in het kader van het vraagstuk huisvesting goed zijn om ook de wildgroei van de tweede woning en bed en breakfast strakker aan te pakken. Dit kan onder andere door meer te handhaven op de regels ten aanzien van vakantieverhuur. Door de komst van de Formule 1 zie je het enthousiasme hiervoor weer groeien. Een lang weekendje flatverhuren levert voldoende financieel rendement op ter dekking van een groot gedeelte van de hypotheek. Misschien is het ook wel het moment om de pensions- en bed en breakfast nu een aanslag voor de toeristenbelasting te geven op basis van het daadwerkelijk aantal overnachtingen. En het hiermee het voorverterre ver, voor, tarief af te schaffen. Ten slotte zijn extra inkomsten voor deze gemeente ter dekking van haar inzet bij de Formule 1 altijd welkom. En komen deze lasten niet voor rekening van inwoners van Zandvoort. Sociaal domein. Voorzitter, in het sociaal domein hebben we te maken met enorme uitdagingen. De kostenontwikkelingen in het sociaal domein is verontrustend te noemen. Met name op het terrein van de jeugdzorg hebben we te kampen met grote financiële uitdagingen. Toch doen wij het als Zandvoort niet slechter dan het landelijk gemiddelde. Wij geloven in de aanpak van investeren aan de preventieve voorkant... ...om daarmee te voorkomen dat het aan de zwaardere achterkant volledig uit de hand loopt. Toch maken wij ons zorgen over het uit de hand lopen van de kosten. Wij roepen de wethouder op, als hij dat al niet doet... ...om continu een kritische blik te houden op de te nemen maatregel... ...en werkelijk alles in het werk te stellen om de kosten in de hand te houden. De bedrijfsvoering in het sociaal domein moet en kan naar de mening van OPZ strakker gehouden worden... De vraag aan het college is om ons kwalitatief en frequenter te informeren over de feitelijke ontwikkeling en verwachte ontwikkelingen. Zodat wij sneller kunnen bijsturen. Participatie direct belanghebbende. Voorzitter, een uitdaging voor de komende jaren is de participatie. Die komt steeds vaker bij onze ambitieuze plannen om de hoek kijken. Waar wij bij de participatie voor moeten waken, is dat niet een kleine groep... En soms zelfs niet eens die direct betrokkenen de discussie gaan beïnvloeden. Maar dat vooral die, de, de direct betrokkenen van zich laten horen en de juiste aandacht krijgen. Een belangrijk aandachtspunt voor het college, waar het in het verleden wel eens aan ontbroken heeft... ...is dat de kaders waarover participatie kan plaatsvinden, dat deze vooraf duidelijk zijn... ...en met name de financiële mogelijkheden. Amtelijke samenwerking... Voorzitter. wij worden regelmatig geconfronteerd met capaciteituitbreidingen. Dit naar onze mening onder andere veroorzaakt door de hoeveelheid en diversiteit van activiteiten en misschien wel door onze hoge ambitie. De vraag die dat voor het college oproept is in hoeverre deze capaciteituitbreidingen reëel en noodzakelijk zijn... ...maar ook op welke wijze de aanvullende prestatie voor deze uitbreiding wordt getoetst. De hoeveelheid en diversiteit van activiteiten vraagt ook van de gebiedsmanager... ...als ambtelijke opdrachtgever naar de mening van OPZ veel inzet. En het is de vraag of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit... ...ofwel van een inefficiënte werkwijze die de capaciteitsuitbreiding veroorzaakt. Mede om die reden roepen wij het college op om de vacature voor de gemeentesecretaris die vakant is om deze op korte termijn open te stellen. Deze zou zich dan meer ter ondersteuning van de gebiedsmanager en zeker ook het college kunnen bemoeien met ingewikkelde vraagstukken als eigenaar van deze dossiers. Maar ook meer dan misschien nu al gebeurt de kleur lokaal bewaard. Naast de genoemde thema's... ...ziet OPK, OPZ kansen voor verbetering voorzitter, Om er een tweetal te noemen... ...op het gebied van veiligheid en handhaving... ...zou meer focus mogen komen. Eén van de voorbeelden... ...is het invoeren van een structurele controle op adresfraude. Landelijke en lokale signalen duiden erop... ...dat ook in Zandvoort veel gevallen... ...van woon- en adresfraude voorkomen. Als tweede... ...ook de vraag aan het college om in deze veranderende tijd... ...de effectiviteit van het verstrekken van subsidie, subsidies eens goed tegen het licht te houden. Vandaar ook dat wij straks de motie van de PVV... ...met betrekking tot de Zandvoortse marketing ondersteunen. Voorzitter, dank voor de tijd namens OPZ. Uh, dank u wel. Uh, dank u wel, meneer Kramer volgende inbreng. Oh, oh ja. Ik ben zo blij dat de heer Van Stevening er nog is. Uh, zijn er uh, naar aanleiding van de inbreng van de heer Kramer nog uh, opmerkingen en dan wel vragen in zijn richting? Dat is niet het geval. Dan uh, geef ik dan graag het woord aan, uh, aan de VVD, aan de heer Hendricks. Voorzitter, leden van de raad en college, aanwezigen en luisteraars en kijkers thuis. Op grond van artikel 5.43, eerste lid van onze APV, is verboden zich in zee te bevinden bij onweer of als door dichte mist het zicht uit de kust minder dan 200 meter is. Ik vind het een bijzondere regel. Niet omdat ik nou zo'n groot voorstander ben van zwemmen bij onweer of bij mist. Ik ga zelf het liefst de zee in als het 30 graden is en zonnig. Maar omdat het een, een regel als deze iets zegt over het vertrouwen dat wij als overheid in onze, in onze inwoners of gasten hebben. Over de rolopvatting van de gemeentelijke overheid. Alsof wij voor hen moeten bepalen wanneer het lekker zwemweer is. Alsof wij hen moeten leren dat het tijdens onweer niet veilig op zee is. Of dat het tijdens dichte mist kan gebeuren dat je het strand niet meer terugvindt. Een artikel als dit ademt de geest van een betuttelende overheid. Die gaat bepalen wat goed is voor haar onderdanen. Voorzitter, de VVD staat voor een ander type overheid. Een andere blik op de samenleving. Wij hebben vertrouwen in de verantwoordelijkheid van Zandvoortse inwoners, ondernemers en hun gasten. Wij willen hen ruimte geven om zelf te bepalen wat goed voor hen is. Zonder betuttelende overheid, zonder overbodige regels, maar met gezond verstand. Voor de VVD is dit het thema voor 2020. De VVD is voor een kleine overheid en minder regels. Wij zijn daarom erg blij dat we in ons raadsprogramma hebben afgesproken... ...dat we kritisch naar onze eigen regels gaan kijken... ...en dat er daarom een pilot deregulering komt. Geplande uitvoering van die pilot was 2019. Ik haalde dat vorig jaar tijdens mijn algemene beschouwingen nog aan. Helaas, de pilot is uitgesteld. Eerst naar het derde of vierde kwartaal 2020, zie je de najaarsnota. En nu, zo zien we in de begroting uitgesteld naar 2021. Voorzitter, de VVD roept op om hier meer urgentie aan te geven. Dit moet gewoon kunnen in 2020... Ik hoop op dit punt op een toezegging van het college. Maar deregulering is meer dan een pilot. In al ons beleid, in al onze plannen, moeten we samen met ondernemers, kijken, samen met ondernemers en inwoners kijken naar de regeldruk. De VVD wil overbodige en niet handhaafbare regels schrappen. We willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen voor een meldingsplicht of algemene regels. We willen de geldigheidsduur van vergunningen verlengen. De pilot deregulering is dus slechts één van de manieren om iets aan die regeldruk te doen. En die manier van denken gaat bij de overheid niet altijd in één keer goed. Een voorbeeld is het onlangs gepubliceerde concept Ventbeleid 2019. Als ik de ingekomen brieven zie van één van de VENT'ers en van de standpaatsvereniging Zandvoort, dan schrik ik. Regels in het verleden geschrapt komen weer terug. De ondernemers hebben niet het gevoel, zo blijkt uit die brieven, samen met de overheid te zoeken naar oplossingen. Het beeld is dat wij tegenover elkaar staan. De VVD vindt dat verantwoordelijke ondernemers samen kunnen uitmaken wat een logische afstand tussen twee karren is. Een strandindeling is ook een voorbeeld van extra regelgeving waar niemand om heeft gevraagd. Ondernemers die enorme stappen maken in duurzaamheid hoeven we niet nog eens extra regels op te leggen. Om maar wat voorbeelden te noemen. Het is een conceptvisie, conceptversie, geen vastgesteld beleid. En de VVD roept het college op om de inspraakbijdrage zeer serieus te nemen... en in een definitieve versie samen met de ondernemers te zoeken wat er nodig is... om de schadelijke effecten van Europese regels te beperken... de belangen van de ondernemers te behartigen... en daarmee deze zandvoortstraditie en couleur lokaal te behouden en versterken. 2020 is ook het jaar waarin we de invoering van de Omgevingswet gaan voorbereiden. Een grote stelselwijziging die past bij die andere houding die ik hier schets. Minder regels, meer ruimte voor maatwerk... ...en een grote vertrouwen tussen overheden, bewoners en bedrijven. Lange, stroperige procedures worden eenvoudiger of afgeschaft. Inwoners krijgen meer zelf te zeggen over hun leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om bijvoorbeeld een dakkapel te bouwen... ...of je oprit te verbreden. Procedures rond vergunningen worden namelijk korter en goedkoper. Veel hangt af van hoe wij als gemeente die invoering regelen. Durven we los te laten als overheid... ...durven we ruimte te geven aan Zandvoorters. De VVD roept op, in geest van deze wet, tot een zo liberaal mogelijke invoering. Een belangrijk onderwerp bij de nieuwe houding nodig is, is de zorg. De jeugdzorg en WMO. Een paar jaar geleden zijn die taken gedecentraliseerd naar gemeentes. Het doel was een decentralisatie en een transformatie. Een goede keuze, vindt de VVD. Gemeenten staan dichter bij de inwoners en kunnen dus beter zorgen... ...dat Zandvoorters die zorg nodig hebben die zorg krijgen op de best passende manier. In de meeste gemeenten, waaronder hier in Zandvoort, is de decentralisatie goed verlopen. De transformatie loopt, zoals het landelijke beeld, nog wat achter. De VVD vindt dat we meer dan nu uit kunnen gaan van eigen regie en eigen kracht van mensen. Niet omdat dat geld bespaart, maar omdat dit zorgt voor betere zorg. Veel gemeenten verwachten zeker op korte termijn meer geld uit te moeten geven aan die zorg. In dat kader is het ambitieus. Dat de wethouder verwacht de komende jaren te kunnen bezuinigen. Minder geld uit te geven aan de zorg. Graag zou de VVD de plannen van de wethouder zien om dit te realiseren. Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid gelden ook voor mobiliteit. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen of om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. En we willen dat Zandvoort uitstekend bereikbaar is met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. En welk vervoersmiddel mensen kiezen is een kwestie van keuzevrijheid. Hier past geen sturing of dwang vanuit de overheid. Daarom moeten we in alle vormen van vervoer investeren. De VVD is daarom tevreden met de investering van het spoor waar we het hier gisteren over hebben gehad. Zes treinen per uur in de zomer, zelfs meer tijdens evenementen, dat is een goede zaak voor ons en voor onze gasten. Maar de bereikbaarheid van ons dorp per auto is slecht te noemen. We willen daarom de samenwerking met de buurgemeente op dit punt beter worden. Maar ook binnen Zandvoort kunnen we het nodige doen. Zorg dat de boulevard en de Engelbertstraat hun doorgaande functie behouden. Zet in op doortrekking van de Herman weg. Zorg dat de auto's ook ergens kunnen parkeren. Voorzitter, in Zandvoort hebben we ook een uitdaging als het gaat over wonen. De heer Kramer haalde het net ook al aan. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op tot boven de acht jaar. Vorig jaar was als gemeenteraad het college dan ook opgeroepen om de voorgangsregeling voor statushouders af te schaffen. In een brief van de wethouder wordt duidelijk dat die motie verkeerd is begrepen. De oproep was niet om te komen met een studie of een plan. Zoals de Amsterdamse oud pvda wethouder Jan Schäfer zei... ...in gelul kan je niet wonen. De oproep was naar ons idee duidelijk. Schaf die voorrangsregeling af. En graag hoor ik van u wanneer we dat gaan doen. Voorzitter, ik rond bijna af. Want als VVD kunnen we algemene beschouwingen natuurlijk niet voorbij laten gaan... ...zonder het te hebben over de ambtelijke fusie. Zoals bekend, de VVD is en blijft tegen die fusie. Wij zien het als een enorm risico... ...voor de blijvende zelfstandigheid van Zandvoort. De evaluatie van dit jaar wacht we dan ook vol spanning af. En in de tussentijd willen we ons wel houden aan de gemaakte afspraken. En daarom dien ik straks, mede namens een aantal andere partijen, twee amendementen in. Om te voorkomen dat we dubbel betalen voor zaken die we al betaald hebben... ...en zodat we niet meer betalen dan voorheen. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Hendricks. Um... Is er vanuit uw raad behoefte om te reageren op de inbreng van de heer Hendricks? Dat is niet het geval. Dan zie ik tot mijn vreugde uh, dat de heer Hersen uh, binnen is gekomen. Dat u uh, het gered heeft. Dus uh, aan u het woord, D66. Ja, dank u wel voorzitter. Het was uh, gelukkig rustig op de weg, dus ik kon op tijd uh, hier zijn. Iets te laat, maar dan toch... Voorzitter, wethouders, inwoners van de gemeente Zandvoort en collega-raadsleden. Dat is misschien een beetje flauw, maar op aanraden van de VVD hebben wij ook een randleiding gegeven in Zandvoort. En ik vind eigenlijk wel dat we dat elk jaar moeten laten terugkomen. Al is het alleen maar omdat de wijze van vertellen al fantastisch is. Een bekende van onze fractie komt te wonen in het expertisecentrum voor MS. Hij heeft MS en hij moet verhuizen. Thuis wonen kan niet meer. We heten hem welkom. We hebben de bekende rondgeleid in Zandvoort. We spraken af bij het MS-centrum en in de rolstoel reden we over het voetenfietspad naar het centrum. Nou, u raadt het al, daar mogen ze wel eens wat aan doen. Ja, zeiden we, ze hebben er al 35.000 euro tegen aangegooid, maar er blijkt de gasleiding onder te liggen, waardoor er moeilijke aanpassingen kunnen worden gedaan. Ze zijn alweer een paar maanden aan het nadenken hoe dit verder verbeterd kan worden. Al met al zit er geen snelheid in. We rijden verder naar het centrum, langs de krocht. Is dat nog steeds dat oude theatertje? Ja, inderdaad, nog steeds. Ook, al hier, ook zijn hier al jaren plannen voor. En de Miria school hierachter. Gelukkig wordt het al jaren gebruikt. Maar er is al een paar jaar hevige woningnood, zoals je weet. Dus ook daar gaat de gemeente plannen voor maken. Op het Raadhuisplein aangekomen. Leuk opgeknapt hier. Ziet er beter uit dan pakweg vijf jaar geleden toen ik hier voor het laatst was. Dat raadhuis. Staat dat nou leeg? Nu jullie geen ambtenaren meer hebben. Ja, dat staat al bijna twee jaar leeg. Vrijwel. Maar kun je daar niet een betere bestemming voor geven dan? Ja, er zijn heel veel goede en nuttige bestemmingen. Maar waarom gebeurt er dan niks? Ik ja, kan er wel antwoord op geven. Zo gaat het met veel dingen in antwoord. Hoge snelheden worden alleen gehaald op het circuit. Gaan we daar ook nog even heen? Ja, natuurlijk. Hoe staat het ermee? Nou, als raadslid kunnen we beter lezen in de kranten uh, wat er gebeurt. Want heel erg goed worden we niet geïnformeerd. Maar jullie weten toch vast meer, toch? Nou, helaas niet. We maken ons best zorgen over vergunningen, risico's rondom mobiliteit, openbare orde en veiligheid, en duurzaamheid en uiteraard het budget. Maar verder zit het circuit in een lastig pakket. Ze hebben uiteindelijk de lang gekoesterde F1 teruggehaald en iedereen in Zandvoort, of bijna iedereen, heel erg blij gemaakt. Het levert de gemeente zeker veel geld op? Ja, dat zou je wel zeggen, maar het college komt voorlopig alleen nog maar geld vragen. En het is nog niet duidelijk wat de gemeente eraan gaat verdienen. De ondernemers en de Zandvoortse verhuurders wel. Die pikken wel een graantje mee. We rijden door naar het strand. Waarom is die blauwe vlag eigenlijk op het strand? Nou, die staat voor schoon en voor veiligheid. We hebben dat ontvangen en we ontvangen dat elk jaar. Maar waarom is het altijd nog zo'n troep op het strand? Tja, dat is inderdaad jammer. Het rijdt veel troep in zee en mensen laten veel troep achter... omdat er op het strand weinig bullebakken staan. En zeker op een mooie dag geeft dat veel overlast. Kom. We gaan een visje eten en rijden richting het station. We steken over het shared space en worden bijna van onze sokken gereden. Na een heerlijke vislunch rijden we verder langs het pellisgebouw. Wat een oude, oude band is het hier toch. Wanneer gaan ze hier nou iets aan doen? Dan Bedoel ik niet het gebouw, maar gewoon de omgeving. Wil je even anders in de hangmatten liggen? Dit pleintje heeft bijna een miljoen euro gekost. Maar dan heb je ook wat. Er wordt om gelachen. Nou, ik denk dat de 25e gebiedsplan binnenkort wel op tafel gaat komen... Ach, als je maar iedereen, naar iedereen blijft luisteren en denkt dat het de kiezers op, wat oplevert, dan gebeurt er nooit wat. Dat is een beetje hoe het in Zandvoort werkt. Zie je die toren daar in de verte? verte? Ja, die watertoren? Nou, daar moet je ons helemaal niet naar vragen. Dat gaat zeker nog wel vijf jaar duren voordat er iets gebeurt. En we rijden verder. We steken het regenwoogzebrapad euh, over. Mooie prullenbakken trouwens. En die zandkastelen op het plein met het casino. Gebeurt daar eigenlijk nog eens wat? Ja, daar komt als het mee zit een hotel en wordt het hele plein grondig aangepakt met woningen en het doortrekken van de Kerkstraat. Het ziet er mooi uit. Duurt zeker nog wel een paar jaar. Ja, hetzelfde lakenpak. Ze zijn hier niet zo daadkrachtig en het ambtelijke apparaat in Haarlem moet ook nog wel eens wennen. Ze hebben bijna overal een voor nodig. Maar we hebben nu een gebiedsmanager, dus wellicht gaat het wat sneller. De boulevard gaan ze ook eindelijk wel wat aan doen, heb ik gehoord. Met een afrit voor rolstoelen. Ja. Als er partijen bezwaar maken omdat er een paar parkeerplekken verdwijnen, dan hebben we de poppen weer aan het dansen. Die roepen van alles zonder het besef dat alles dan weer langer duurt. Vragen stellen, en maar vragen stellen en het duurt maar en het duurt maar. We rijden het dorp verder in en komen een bewoner tegen. Hij roept, kun je met die raad niet eens wat laten doen aan die overstroom van vorige week? Ja, wat dan? En hij laat een heel communicatiestuk lezen tussen een ambtenaar en hemzelf. En er zit nogal wel wat lucht, licht tussen, constateren wij. We komen erop terug. Want of de procedure is niet goed uitgevoerd of de procedure is niet goed. Kennelijk, en we weten niet wat de oorzaak is, zal het ongetwijfeld iets te maken hebben gehad met de pompen. En wat is nou het echte verhaal? Ja, we hebben vragen gesteld, maar we wachten nog af. We rijden verder naar Noord. We komen weer een bekende tegen. Wat ben je aan het doen? Ik ben die mevrouw uit Iran aan het leren fietsen. Oh, is dat een statushouder? Ja, dat klopt. Die wil niet weten wat die heeft meegemaakt. Dat zijn wij dan een stelletje surpieten? hè? Maar ze heeft wel een huis zeker waar onze zandvoorters in hadden kunnen wonen. Ja, waar anders? Je kunt ze moeilijk in een caravantje wegstoppen. Het leuke is dat deze mensen zeer gemotiveerd zijn om er snel weer wat van te maken. Laten we elkaar helpen in deze wereld. Is er eigenlijk al wat gebeurd met bedrijventerrein? Er schijnt sprake te zijn van illegale verhuur. Ja, dat gedogen we eigenlijk al jaren. En het plan wil maar niet slagen om diverse redenen. De gemeente is in ieder geval verplicht rekening te houden met de illegale verhuur. Handhaving is echt te ver te zoeken. En we gaan door terug naar het centrum, we babbelen nog wat na. Wat kun je eigenlijk bereiken in vier jaar? Nou, als je wilt heel veel. Maar het lukt kennelijk nog niet als je een prachtig uitvoeringsprogramma, en raadsprogramma hebt. En waar ligt het dan aan? Ja, zeg ik, details, juridische zaken en vooral een houding om er iets van te maken. Dat noemen ze nou politiek. En die is helaas niet zo effectief. Maar waarom doe je het dan eigenlijk? ik leg hem ook uit, omdat we nog steeds geloven dat je sturing moet geven om de juiste dingen goed te doen. Dat we blijven vragen naar daadkracht. Dat we blijven vragen naar resultaat. Dat we blijven controleren op integriteit, rechtmatigheid en eerlijkheid. We blijven kaders stellen bijvoorbeeld voor het uitgeven van geld. En bovenal blijven het college aan herinneren dat Zandvoort meer is dan drie jaar F1. Namens de fractie van D66, Zandvoort en Bentveld. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Heeft iemand na aanleiding van deze inleiding nog een opmerking, dan wel vraag, dan wel commentaar? Dat is niet het geval. Dan zijn we thans aangekomen bij het CDA, bij de heer Mettes. Aan u het woord. En nu staat hij aan. Dankjewel Belinda. Goedenavond luisteraars. Zandwoord die schakelt in een volgende versnelling. En ook het CDA zit vanavond in de, in de auto. Uh, we weten alleen niet of het om een benzineauto gaat, een elektrische auto, Formule 1 wagen. Wie zal het zeggen? Ja, uh, en het brengt ons bij de ambities uh, die we bij de start gehad hebben van deze nieuwe raadsperiode. Een raadsperiode van iedereen en voor iedereen. Nou ja, bijna voor iedereen. Enkele partijen houden van het begin af aan een slag om de arm of maken voorbehouden. Waar blijft het commitment om het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma waar te maken? In plaats van een coalitie om Zandvoort vooruit te helpen... kenmerkt het begin van deze raadsperiode zich door gelegenheidscoalities... ...die raadsvoorstellen terug naar de tekentafel verwijzen. We zijn nu anderhalf jaar op weg. Gemeentebegroting, financieel op orde. Ruimte voor ambities en investeringen... ...middels onze strategische investeringsagenda. Een fantastisch uitgangspunt. Helaas zijn we nog steeds te ver met onszelf bezig als raad... ...dan met het bestuur op hoofdlijnen... ...en het college de ruimte geven om te besturen. Tot vier cijfers achter de comma moet alles op tafel. Een record aantal schriftelijke vragen stellen. En dat terwijl er behalve de Formule 1... ...nog niet één project in de uitvoering zit. En ik noem de projecten Watertoren... ...Badhuisplein, Curie Driehoek en de Corodex. Ook het constant terugkomen... ...op de ambtelijke samenwerkingen en het discussiëren over details en zaken... ...welke niet bijdragen om het vertrouwen in elkaar te vergroten, is niet goed voor Zandvoort. De aankomende evaluatie is daar het geschikte podium voor. CDA ziet dat de kwaliteit die door onze gezamenlijke organisatie wordt geleverd goed is. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering... Maar daar zijn we samen verantwoordelijk voor en daar hoort vertrouwen bij. Elkaar motiveren en besturen op hoofdlijnen. Kijken we even naar een aantal punten en lopende zaken in relatie tot het raadsprogramma. De raad heeft de wens om te investeren in de openbare ruimte. De uitvoering doet lang. Er is voldoende geld. ...maar nog onvoldoende invulling van onze ambities. En als we er een hebben, een die ook nog de ieders verantwoordelijkheid spreekt... ...namelijk het opknappen van de Zuidboulevard... ...dan vindt de meerderheid het belangrijker dat niet één parkeerplaats verdwijnt... ...dan dat die boulevard tijdig voor het begin van de terugkeer van de Formule 1 toonbaar zal zijn. Dat met een LCD-LDC garage en parkeertrein Zuid met een overschot... ...op een enkele topdag na. Dat zijn de verkeerde prioriteiten die Sandvoort het herstel van begin van krandeur onthouden. Zonde, gemiste kans. Hetzelfde zien we in de ontwikkeling van het entreegebied. De participatie is nog niet afgerond, die gaat beginnen, volgende week. Of er worden vragen gesteld over heel veel. Laten we nou eerst eens aan de gang gaan. Ook de wijze waarop met adviezen van deskundigen wordt omgegaan vindt het CDA zorgelijk. Glasheldere waarschuwingen van een interne jurist, de portefeuillehouder en zelfs van de huisadvocaat over de bevoegdheden van de raad worden zonder meer terzijde geschoven. Waarvoor betalen wij die deskundigen als wij toch niet naar hen luisteren en blind onze eigen agenda volgen? Zegt u het maar. Gelukkig, en dat is eerder gezegd, maken we ons wel druk over die sociale woningbouw... en gaan we invulling geven aan die gewenste 30%. Op het AWZI-terrein gaan we woningen bouwen... en extra bedrijfsruimte realiseren. En ik zie, als ik daar langs fiets, elke dag de voortgang. Onze hoop is daarbij ook gevestigd op de vernieuwde aanpak... van de Curie-Driehoek en het Corendex-terrein. En we hopen dat de verdichtingsstudie die eraan zit te komen... ...ons gaat helpen bij het vinden van meer ruimte voor wonen. Met voldoende aandacht voor werklocaties en maatschappelijke invulling op de juiste locaties. Over de bereikbaarheid is het nodige gezegd. Uh, de wens, jarenlang gekoesterd om een treinverbinding te krijgen... ...die voldoet aan de huidige maatstaven en op gewenste tijden treinen extra te laten rijden, is gerealiseerd. Dat hebben we met elkaar volgens mij gisteravond heel goed gedaan. In het belang van Zandvoort. Een eenmalige investering voor een structurele verbetering. En daar is die investeringsagenda en we hebben hem en we hebben dat geld in het leven geroepen. Dus er wat mee doen. We kijken uit naar de voorstellen voor parkeren en mobiliteit. Het CDA vindt het wel jammer dat we ten aanzien van de openbare ruimte... Geen beslissing hebben genomen over het zwarte veld. En voor het CDA betekent dat minder beton en meer groen, zoals afgesproken. Waar wij grote moeite mee hebben, en dat is door mijn voorganger ook gezegd... ...dat het raadhuis al twee jaar gedeeltelijk gebruikt wordt. Echt, maar een klein deel. Dat kost onnodig veel geld en is het niet doodzonde dat we niet snel tot planrealisering komen voor woningbouw in het centrum. Gebouw de krocht. De Partij van de Arbeid komt met een abonnement om geld ter beschikking te stellen... om een renovatie mogelijk te maken. Dat steunen wij van harte en daar zijn we mede indiener van. Cultuur en leefomgeving uh, is belangrijk. Op het gebied van zorg en welzijn is ook genoemd door de voorgangers en terecht... een heel belangrijk deel van een taak van de gemeente voor het CDA het belangrijkste deel, zien we dat er veel ontwikkelingen zijn... en dat er zorgen zijn over de houdbaarheid van onze systemen en voorzieningen. We zijn een afwachting van de verdere invulling van de sociale basis. En naar mijn idee is het bedrag daarvoor gelijk gebleven. Een van de voorgangers heeft het anders genoemd. Wij zullen dat van de wethouder vanavond zeker horen. Wij vragen ons wel af of er voldoende is voor alle voorzieningen en activiteiten waar we met een groeiend aantal mensen een beroep op doen. Wat zien wij? Een groei van het aantal ouderen in Zandvoort. Meer kwetsbare mensen. Stijging van daklozen. Meer schuldenproblematiek. En gezinnen die moeilijk rondkomen. Onze samenleving vraagt om meer geborgenheid en het zijn voor elkaar. Het is helaas zo dat in onze 24 uur vooral in de dualistisch ingestelde maatschappij... die er niet voldoende aandacht voor is. En het kabinet is een eindweg, maar ik noem het toch heel kort even. Er is ook door een voorganger gebeurd. Dit vraagt wel ander beleid van een kabinet. Meer betaalbare woonruimte. Meer bed in de gezondheidszorg en psychiatrie. En geen verschuiving naar gemeenten... van wat alles wat duur en ingewikkeld is. En handelen... ...vanuit de eigen verantwoordelijkheidsschool. En daar ziet u de belangrijke tegenstelling met een vorige spreker. Daar zit CDA het absoluut niet mee eens. Er zijn veel te veel kwetsbaren in onze maatschappij. Wij vragen van de wethouder op korte termijn... concrete invulling van de stelpost van 300.000 euro op dit gebied. Maar wij denken aan jeugdzorg, ondersteuning van mantelzorgers... ...door bijvoorbeeld uh, de dagbesteding... Niet het juiste woord denk ik helemaal, maar in elk geval mantelzorgers meer te ontzien. Ik sluit nu af. Gelukkig gebeuren er veel goede dingen in Zandvoort. We staan goed op de kaart. En we zijn financieel gezond en hebben ambities. Dus kansen, uitdagingen. Laten we als raad, als raad en niet alleen college, als raad het goede voorbeeld geven het komende jaar. Dus gas geven. En niet vergeten te besturen en ook te laten besturen. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Mettes van het CDA. Heeft iemand naar aanleiding van deze inbreng vragen? Dat is niet het geval. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Deen van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond ook en uh, ook goedenavond college, leden van de raad aanwezigen op de publieke tribune en de luisteraars thuis. Wij hebben de vraag ook vorig jaar gesteld tijdens de algemene beschouwingen. Gaat de Zandvoorter er de komende periode op vooruit? Voorzitter, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. We worden enorm blij van de voorliggende begroting. De Zandvoortse woningzoekende gaat er namelijk op vooruit. De Zandvoorter... Die wacht op een sociale huurwoning gaat hij dankzij een aangenomen motie... waarbij de voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen wordt afgeschaft op vooruit. De enige die uh, echter nog een steuntje in de rug nodig heeft... is de wethouder die deze motie moet uitvoeren. Hij moffelt de uitvoer van deze motie weg in een of ander document... en vertelt later, triomfantelijk voor de radio... dat de indieners niet op hebben zitten letten. De wethouder is het namelijk niet eens met deze motie... ...en probeert dan een spelletje woordzoeken te starten met de indieners. Zo gaan we hier in Zandvoort uh, echter niet om met democratisch aangenomen uh, moties. Ook als je er zelf niet achter staat, zal je als wethouder... ...even kijken, maar dat zal ongetwijfeld iets zijn van deze motie toch tot uitvoer moeten brengen. <lacht> Lijkt me hoor, dat past wel een beetje in de lijn van dit verhaal. Uh, hè, als ook als u er zelf niet achter staat, zal je als wethouder die boven de partijen staat toch aan de slag moeten. Wij vragen dus nogmaals om de huisvestingsverordening aan te passen en de motie uit te voeren. Als dit niet gebeurt, ja, dan zullen we met de indieners opnieuw om de, om de tafel moeten gaan. Voorzitter, ook heel blij worden we over onze aangenomen motie over de afschaffing van de hondenbelasting en dat deze is verwerkt in de begroting. Dat is fantastisch nieuws, want dit scheelt kosten voor onze zandvoorten. Dit betekent een welkome lastenverlaging. Hier worden we ook bijna dagelijks mee gecomplimenteerd door onze inwoners. Heel erg leuk. Dankzij de PVV en dankzij de meerderheid van deze raad is dit tot stand gekomen. De uitvoerend wethouder heeft nog wat tegen gestribbeld, Maar hier kon het college echt niet onderuit. Voorzitter, lastenverlichting voor onze zandvoorters... Hier doen we het allemaal voor. Minder blij worden we daarom als het gaat over de Zandvoortse ondernemer. Ik zei het al, uh, al een keer eerder. Uh, mensen die geprezen zouden moeten worden omdat zij überhaupt durven te ondernemen in een dorp waar men uh, het voornamelijk moet verdienen in vier van de twaalf maanden per jaar. De ondernemers worden onderhand uh, meer gepest dan geholpen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorliggend uh, ventbeleid, kijk naar de precario kosten... Kijk naar het streng handhaven als er een terrastafeltje drie centimeter over een streep staat. En kan er dan iets extra's verdiend worden in Zandvoort, namelijk tijdens de F1, dan worden de ondernemers aan handen en voeten gebonden. Krijgen zij uh, geen of weinig antwoord op ideeën, geen antwoord op vragen, geen antwoord op procedureaanvragen, geen antwoord op vragen over vergunningen. Nee, dan wordt er voor veel geld een externe partij ingehuurd die de Zandvoortse ondernemers wel even gaat vertellen wie iets mag, waar iets mag en hoe iets mag. Er worden straks pop-up ondernemers ingevlogen die de krenten uit de pap gaan halen en de Zandvoortse ondernemers straks met lege handen laat staan. Laten we er met z'n allen alsjeblieft voor zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Dat iedereen van dit geweldige evenement gaat meeprofiteren. Voorzitter, ook uh, verminderd blij uh, worden we van uh, bepaalde subsidie die Zandvoort verstrekt. Voor 2020 staat er weer 443.000 euro genoteerd voor Zandvoort Marketing. Wat we hiervoor terugzien is in onze ogen uh, onduidelijk. Ook op vragen waar dit geld precies aan wordt besteed krijgen we geen of onvoldoende antwoord. De organisatie Zandvoort Marketing voelt zich ook uh, blijkbaar niet geroepen tot uitleg... anders dan een sumier en te, te laat ingeleverd jaarverslag... Dit terwijl ze wel degelijk op de hoogte zijn van de kritische blik van een aantal partijen uit, uit deze Zandvoortse raad. En daarom, voorzitter, dienen we ook een amendement in waarin we oproepen tot een gedetailleerde uitleg van de gang van zaken bij Zandvoort Marketing. Uh, wat wordt er aan salaris en andere zaken uitgegeven en aan wie? Uh, wat zijn nou precies de opbrengsten? Wie profiteert hiervan? et cetera. Et cetera. En aan de hand van de uitleg op het amendement kan de Raad dan eventueel de hoogte van het subsidiebedrag voor 2020 gaan bepalen. En tot die tijd stellen wij voor om in ieder geval deze subsidie voor 2020 te bevriezen. We moeten namelijk wel beseffen dat het hier gaat, uh, niet meer gaat om, om, om de VVV Zandvoort, maar om een marketingorganisatie. Uh, en dat een commerciële organisatie leeft bij de gratie van uh, belastinggeld, uh, van subsidie, is wat ons betreft uh, volstrekt onwenselijk. Er zijn landelijk vele organisaties als deze die uh, door een goed beleid, goede visie en ondernemerschap een dikke boterham verdienen, zonder de steun van een gemeente. Ik uh, dien hierbij dan ook een amendement in, met als dictum uh, roept het college op. De effectiviteit van Zandvoort Marketing is kritisch tegen het licht te houden, waarbij de subsidiëring en de bedrijfsvoering worden betrokken en het resultaat daarvan voor 1 januari 2020 toe te sturen aan de raad. Voorzitter... Uh, ...ronduit bedroefd worden we van de antwoorden op onze vervolgvragen... Uh, ...aangaande klimaat en energie. Uh, aankomen zetten met de John Cook-enquête en de 97%-leugen... ...die jaren geleden al tot vervelend toe is weerlegd... ...duidt op een stuitend gebrek aan kennis op dit onderwerp. Uiteindelijk wordt de burger daar de dupe van. Voorzitter, wij maken ons daar heel grote zorgen over. Maar waar wij dan wel weer blij van worden... ...is dat we te horen hebben gekregen op onze vragen aangaande de energietransitie... ...en denk hierbij aan eh, het verplicht van het gas af, verplicht aansluiten op andere warmtevoorzieningen... ...zoals warmtepompen, verplicht isoleren, installeren van zonnepanelen, et cetera... ...dat is vrij zijn om te beslissen of zij hierin mee willen gaan. Ze zijn vrij om te beslissen of zij hier aan mee willen doen... Dat deze gemeente keuzevrijheid hoog in het vaandel heeft staan en dat deze gemeente keuzevrijheid aangaande dit onderwerp garandeert, dat voorzitter doet de partij voor de vrijheid uiteraard deugd en is zeer goed nieuws voor de zandvoorter. Als er mensen mee willen doen aan deze nutteloze geldverspilling aangaande CO2 maatregelen en stikstofgeneuzel, dan moeten ze dat uiteraard zelf weten. Willen ze dat niet, dan hoeft dat ook niet en dat is goed nieuws. Voorzitter, op het gebied van volksraadpleging willen wij sowieso een stukje verder gaan. Het stond al in ons uh, verkiezingsprogramma uh, vermeld, de PVV is voorstander van een gemeentelijk referendum. Dit is uh, volgens ons de enige manier om echte participatie te realiseren en daarmee draagvlak onder de inwoners. Daarom willen wij graag in lijn met het raadsprogramma Burgerparticipatie.3 van het cluster Burger en Bestuur een motie indienen om de mogelijkheid tot invoering van een raadgevend referendum. ...te onderzoeken. En uh, die motie zullen wij straks indienen met als dictum... Uh, ...verzoekt het college om de mogelijkheid tot het introduceren... ...van een gemeentelijk referendum te onderzoeken... ...en te vertalen naar een referendumverordening. Voorzitter, ik ga afsluiten en kom op ons laatste punt... Financieel zien wij hier wellicht een, een, een sluitende begroting waar uh, zoveel behoedzaamheid in zit dat er wat ons betreft zelfs uh, onnodig geld overblijft. Uh, politiek gezien worden er wat de PVV betreft wederom een te groot aantal keuzes gemaakt waar wij het niet mee eens kunnen zijn. Wij zullen de voorliggende conceptbegroting daarom ook uh, niet uh, kunnen vaststellen. Daarnaast blijven wij toezien op een transparante en eerlijke omgang met elkaar... ...waarbij uh, daadkracht, wat ons betreft, nog steeds het belangrijkste credo is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Deen van de PVV. Uh, heeft iemand vragen naar aanleiding van deze inbreng? Dat is niet het geval. Dan kijk ik naar mijn... Oh, mevrouw van der Veld. Ja, meneer Deen, ik hoor u uh, twee dingen zeggen... Ik hoor u als laatste zeggen dat u deze begroting dus niet zult gaan goedkeuren. Maar ik zie ook dat u wil amenderen. Dat is toch een beetje vreemd, toch? Amenderen op iets wat je niet goed wil keuren? Meneer Deen? Volgens mij niet. Dat kan heel goed. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het is wel raar. Nou, u je vindt gaat amenderen het raar. Omdat je dat punt gewijzigd wil hebben om het voorstel aan te kunnen nemen. Wij kunnen, Zo hoort dat te gaan. Dat klopt en dat is uh, precies volgens de lijn zoals wij dat ook doen. Wij dienen een amendement in en een motie in op een voorliggende begroting. Als u dat vreemd vindt, dat mag, maar dat vinden wij niet. Goed, het woord is aan de heer Elgebari van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Na de installatie van uh, onze nieuwe burgemeester Molenburg... deden Jurre, mijn beste vriend Niels, en ik zelf nog een drankje in het dorp. We hadden het over politiek en hoe het spel werkte. Het is simpel, waren de woorden van Niels. Ze sloegen op wat Jurre en ik moesten doen als politici voor de bewoner. Hij zei, je moet gewoon één ding in je hoofd houden. Je zit er niet voor jezelf, maar je zit er om te zorgen dat de mensen die hier wonen... Het goed hebben en het net iets beter krijgen. En het is ook simpel, dacht ik de dagen daarna. Maar waarom maken we het dan zo moeilijk? Politieke voeren nu zelfs de boventoon. Kijk naar de statushouders. Het beste voorbeeld van showpolitiek in dit huis. Een regeling die werd afgeschaft door de kleinst mogelijke meerderheid. Echter blijft de huisvestingsverplichting gewoon bestaan. Wat schiet strandwoord hier dan mee op? Men zal zeggen dat er nu meer huizen naar Zandvoorters gaan. Maar dat is dus niet zo. Ook als je naar het aantal kijkt is het natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. In plaats van dat de partijen nu echt laten zien dat ze huizen willen bouwen... ...gaan ze in tegen juristen, ambtenaren, nog meer juristen en de rechter. Ze nemen onnodige risico's waardoor tientallen huizen... ...mogelijk met nog meer vertraging worden gebouwd op het Watertorenplein. Vraag aan een Zandvoorter wat hij wil... Een Zandvoort is zelfs vrij en staat voor een zwakker in de samenleving zeker wel een aantal huizen af. Een zandvoort wil dat er gebouwd wordt op het Watertorenplein. En toch gebeurt het tegenovergestelde en telkens met een kleine meerderheid. Nu hoor ik u denken, een meerderheid is toch een meerderheid? Maar zo werkt het niet. Een democratie houdt juist rekening met de minderheid. Waar Zandvoort wel iets mee opschiet, is het beter laten integreren van statushouders. En daarom dienen wij een motie in. ...die een pilotproject doet starten. In deze pilot ondersteunen we ondernemers die een statushouder aan het werk wil helpen. Wat mensen meelaten doen in de samenleving, dat werkt. En daarom zijn wij voor. De statushouder verdient een huis, werk en mensen om zich heen die voor hem zorgen. Ze zijn net als alle zandvoerders onderdeel van onze samenleving. En beste bonus thuis. Het is ook... Simpel en ik snap u. U mag, nee, u moet kritisch zijn over wat wij hier doen. Beste bewoner, u koos ons nu zo'n kleine twee jaar terug. Wij beloven u unaniem de krocht op te knappen. Wij beloofden u, u hier in ons raadsprogramma van alles te doen. De conclusie is dat er nog veel moet gebeuren. Nu we halverwege deze periode zijn. Tijd om aan de slag te gaan. Beste woner, de rijken krijgen een lastenverlichting aan u... U die moet rond zien te komen in een huurhuis, woont en de OCB-vragen zag, heeft er vrij weinig aan. U ziet uw verkozenen elke vraag debatteren over de Formule 1. Alsof we het bezuur zijn van een groot petpark. Nee, dat zijn we niet. Wij zijn uw volksvertegenwoordigers. Het is zo so simpel. U heeft overlast gehad van extreme regenval zo'n drie à vier weken geleden. Uw huis stond onder water. U heeft tot diep in de avond uw winkel moeten herstellen van waterschade... Er zijn er wederom partijen in het huis die ontkennen dat er klimaatverandering is. Maar beste collega's, hoe legt u dit uit aan de bewoners en ondernemers die hier last van ondervonden? Nee, we maken een karikatuur van. We lachen erom. We oreren wat met feiten uh, die gewoon niet kloppen met de werkelijkheid en gaan over tot de orde van de dag. Dat is niet simpel, dat is onverstandig. Doet u iets aan overstromingen, gemeenteraad? Tot nu toe niet. Wist u dat Zandvoort. Bij het slechtste jongetje uit de klasboord wanneer je kijkt naar groen binnen de bebouwde kom. Sommigen volgens mij niet. De VVD strijdt namelijk tegen een park in het centrum op een plek waar het water op dit moment net nergens heen kan. De straten onder water stonden. Een park dat dat water watergedeelde kan opvangen. De VVD strijdt tegen groen op de boulevard. Want dat kan er minder geparkeerd worden. Feitelijk onjuist, want het wordt ergens anders gecompenseerd en groen doet de leefbaarheid vergroten. Er zijn dus maatregelen die we kunnen nemen, zodat de overlast vermindert. Maar waarom doen we dit niet? We kunnen meer doen om onze bewoners en ondernemers te woeden voor deze overlast. Laten we ons hier dan ook hard voor maken. Daarom komen we met een motie, meer groen in Zandvoort. In deze motie regelen we dat we het van het slechtste jongetje uit de klas naar het beste jongetje kunnen groeien. En ja, we worden dan wel dubbel zoveel bomen geplant, maar dat is in ons ogen nog niet genoeg. We faciliteren met deze motie het aanleggen van buurtuinen waar nu tegelparken liggen. We delen zakken met wildbloemen en zonnebloemen uit en faciliteren een ieder die een tuintje wil hebben waar nu tegels liggen. We dwingen niemand, maar we maken het mogelijk. Het is zo simpel. We doen er niet alleen iets aan bij de mensen thuis of in openbare ruimte, maar ook op scholen. Zo weet ik uit eigen ervaring dat alle omgevingen van Zandvoortse scholen volgetegeld liggen. Als kind nog op de oude school kon ik voor spelen in de bosjes... ...had je gras waar je op kon voetballen of hadden we een eigen schooltuin. Als je nu kijkt, uh, als je nu kijkt naar schoolpleinen zijn dat vooral tegels. Dan kan er, dat kan en moet anders. GroenLinks wil daar verandering in brengen. Met de motie groene scholen. Tegels draait, natuur erin. Over de scholen gesproken. Op tv zien we steeds vaker dat er een tekort is. De schoolweek gaat van vijf naar vier dagen... Tijdens griepgolven is er niet aan invallers te komen. Gemeenten om ons heen nemen maatregelen om zichzelf aantrekkelijker te maken. Kleine gemeenten, zoals die van ons, worden daar de dupe van. Onze kinderen hebben straks geen leraar of lerares meer voor de klas en zitten in overvolle klassen. Regeren is vooruitzien en daarom willen wij schoolbesturen meer helpen. bij het zo aantrekkelijk mogelijk maken om hier in Zandvoort te komen werken. We komen met de motie leraren voor Zandvoort. Hierin roepen we het college op een onderzoek te starten naar bijvoorbeeld het regelen van... Het, het regelen dat leraren een elektrische fiets of een vaste parkeerplek krijgen. Met voorrang op een huurhuis uh, kunnen bemachtigen. En gaan, de besturen, gaan met de schoolbesturen praten hoe wij als gemeente hen beter kunnen helpen om de vijfdaagse schoolweek in gewone klassen te kunnen behouden. Beste woner, het is tijd de handen uit de mouwen te steken. U heeft ook meer recht op inmenging. Afgelopen jaar hebben wij het burgerinitiatief zien langskomen rondom het hek tegen de herten. Zo kwam ik ook laatst een Zandvoort tegen die een wijkraad wilde initiëren. Dat kan simpeler en is een initiatief wat GroenLinks met liefde zal omarmen. Wij zijn blij met het initiatief vanuit u. Wat wij willen is dat de drempel compleet weggaat. Heeft u een goed idee? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5